Goedenacht. En welkom terug. De Groningers gaan veel te uh, vroeg uh, opstappen. En dat moet maar, moet maar eens veranderen. En het zijn nota bene studenten die dat vinden. Onze verslaggever Rens Gosling heeft vandaag uh, zijn eerste eindexamen gemaakt. Maar uh, we beginnen met de wielersport. Ja, want uh, Rabobank had zich na de dopingperikelen... rondom de wielerploeg al teruggetrokken als sponsor. En waarschijnlijk stopt ook vakant aan het einde van het seizoen als geldschieter. Twee van de drie Nederlandse ploegen... hebben dus geen nieuwe hoofdsponsor voor volgend seizoen. Moeten we nu, uh, ons nu zorgen maken om het Nederlandse uh, wielrennen? Martijn Sargentini, blogger bij hetiskoers.nl. Weet er al alles van? Alles van. Uh, Goedendag Martijn. Goedenacht. Moeten we ons inderdaad die zorgen maken? Nou, een beetje wel. Oh? Um, het is wel zo dat we drie Nederlandse ploegen op het hoogste niveau hebben. En dat is op zich wel een luxe positie. Dat hebben we al na nou, jaar niet meer meegemaakt. Dus wie veel heeft, kan ook veel verliezen. <laughs> Bet betekent dat dat we misschien wel alleen maar Argo Shimano over hebben in het seizoen 2014? Ik denk in 2014 dat, um, dat vakantieolij ook wel uh, in ieder geval doorgaat... Want ik begreep op het laatste moment dat de hoofdsponsor heeft gezegd vandaag bij monden van de directeur... dat we ons ook niet heel erg veel zorgen hoeven te maken. En dat hij misschien als subsponsor al wel een jaar doorgaat. Ja, ja maar uh, wat heb je aan een subsponsor? Daar moet natuurlijk wel een hoofdsponsor naast. Anders gaat het niet lukken. Dat klopt. Ze rijden op dit moment uh, in California. Mm -hmm. En het viel een aantal uh, wielenvogels al op dat ze met uh, extra groene, uh, zeegroene truitjes reden. Dat is de kleur van Bianchi, de fietsenfabrikant. Um, dus er wordt al druk gespeculeerd dat zij, uh, dus die Italianen, het misschien al een jaar gaan overnemen als, uh, als sponsor. Waarbij het voor 2014 uh, wel mogelijk is om samen met Vakantelijn voor te zetten. Want B Bianchi is er volgens mij in de geschiedenis altijd wel fan van geweest om een, een, een wielersploeg binnen de gelederen te hebben. Ja zeker, ze hebben ook een tijdje, bijvoorbeeld Jan Oerig, toen hij zonder ploeg zat, uh, nog voor een jaar gesponsord. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, ja, ik ben de, het wel weer heel goed. Ik, ik ken de nog wel. Ja, <laughs> dus, uh, dus dat klopt, dat is een, een merk dat altijd wel in het wielrennen een ploeg onder zijn hoede heeft gehad. Maar uh, goed, uh, ja, dat zou uh, uh, uh, uh, morgen, dus vandaag, uh, weer <laughs> zeker worden uh, of Van Kanselij ook uh, actief blijft als co-sponsor. Mm -hmm. Ik maak me wat dat betreft nu op dit moment iets meer zorgen om, uh, om team Blanco, uh, want daarvan is uh, de sponsor nog steeds Blanco. Ja. Giant zou dat gaan doen, toch? Ja, maar um, um, ook daarvan geldt dat, uh, dat als uh, ja, co-sponsor op dit moment is, uh, dat er wel geruchten zijn, mm -hmm. maar niet eens zo heel veel. Um, en dat we op dit moment nog steeds niet zekerheid hebben over hoe dat in de toekomst gaat. We begonnen dit gesprek over dat, ja, dat, dat, eigenlijk, ja, dat we binnen in 15 jaar al geen, geen drie ploegen hadden gehad die op het hoogste niveau uh, acteren. Maar er zitten nog wel heel wat haken en ogen aan op deze Martijn, manier, uh, Martijn. Uh, is, het, is het dan wel zo'n zo slim idee dat wij, uh, dat wij als Nederlanders zo, zoveel ploegen hebben eigenlijk? Mm -hmm. Nou, weet je, we hadden die ploegen al. Wat er gebeurd is, is dat. Uh... Um, in eerste instantie Vakant en later ook dat Argo Shimano... die zijn eigenlijk van de eerste divisie naar de eredivisie gepromoveerd. Zo moet je dat ongeveer zien. We mm -hmm. hebben ze dus nu op het World Tour niveau... en daarom hebben we nu opeens ook heel veel Nederlandse renners... die meedoen aan de, de grootste klassiekers, uh, aan de Giro d'Italia... straks ook weer aan de Tour. Mm -hmm. um, en dat is op zich al een luxe uh, positie... Uh, en ja, de vraag is ook, van: als ze we wegvallen van het hoogste niveau, komen ze dan nog wel terug op een, een stapje daaronder. En dat hadden we in het verleden wel. Mm -hmm. ja, en ik moet ook wel zeggen, het gaat vaak ook om kwaliteit. Hè. Uh, we missen uh, uh, toch echte goede afmakers. De vraag is ook in hoeverre het heel erg is dat er straks bijvoorbeeld wat minder Nederlanders acteren op het hoogste niveau, die je misschien toch niet ziet. En we zie hier op dit moment 17 mee. Ja, Een heleboel hebben we nog niet eens kunnen zien. Ja, maar je zou toch zeggen, je moet, je moet als, als, als land, tenminste, ik heb eventjes even nationale trots, dat speelt nu speel een beetje op bij mij. Uh, dan wil je zoveel mogelijk Nederlanders natuurlijk op dat allerhoogste hoogste niveau zien. Op het moment dat de Nederlandse ploegen wegvallen. Uh, kan ik me goed voorstellen dat het directe effect is dat, uh, dat nou, pak een beetje de helft van de Nederlanders uh, wegvalt uit de, uit de top? Ja, nou, uit de top zou ik niet willen zeggen. Ik denk dus met name uit, uh, um, um, uit het gebied daaronder. Ik denk dat die ploegen wegvallen, dat de toppers wel uiteindelijk onderdak vinden bij andere ploegen. Daar zijn ze goed genoeg voor. Het zou echt zonde zijn voor een heleboel Nederlandse subtoppers, voor talenten. En niet te vergeten ook voor knechten. Op dit moment rijden er gewoon heel veel Nederlandse knechten rond in het peloton. Ja. Die zouden dan vooral slachtoffer zijn. Dat is natuurlijk hartstikke zonde, Dat ben ik natuurlijk wel met je eens. Ja. Nou, Nederlands succes wel eerder deze week. Lieve Westra in uh, Californië. De ronde van Californië. wisten uh, wist een etappe te winnen. Um, hij, hij, de, de ronde is nog bezig. Hoe ging dat vandaag? Nou, Ik heb um, um, net even gekeken. Het, het was zinderend heet nog steeds. Maar um, op dit moment uh, ze reden ze een etappe die wat vlakker was. Californië is nog wel een unieke tour omdat ze soms op gigantische hoogte zitten... wat we in Europa zelfs niet, niet kennen... Echt, dan heb je het over mm -hmm. 3000 meter in hoog, waar we in Europa nooit uh, zullen komen. Uh, en het, ze staan er ook om bekend om het uits uitstekend in beeld te brengen. Heel spectaculair. Dus uh, er zijn best wel veel Europese fans die s'nachts uh, kijken, want ze finishen dan om... Uh, maar, nou, de, de, de Europese nacht. fans kunnen toch ook overdag kijken naar de Giro d'Italia... waar volgens mij uh, Wilco Kelderman uh, nog steeds in het wit rijdt... en Robert Geesing de vijfde plaats bekleedt. Uh, ja, nou Wilco is inmiddels ah. wel uit het wit gereden. Nee, <lacht> <Dat lacht> <Dat lacht> uh, niet. Als debutant op zich hartstikke goed hoor. Uh, maar hij uh, heeft niet meer de witte trui uh, om handen. Het... En de begeving staat nu vijfde, dat, ja. uh, dat klopt. Dus, dus daar gaat het op zich ook niet onaardig en kunnen we lekker overdag naar kijken? Ja, zeker. En uh, Wat uh, de, de Californië is voor de VS, is, uh, nou, is een beetje afgekeken van Giro. Het is een spektakel. Hè? Mm -hmm. Het is uh, mooie etappes, goed in beeld <laughs> gebracht uh, en uh, ja, net wat, wat, wat ruiger dan de Tour eigenlijk. Of, nee, over... de Giro, dat is fantastisch mooi. Even kort over die ruigheid nog, want volgens mij, als ik het goed gezien heb... ligt de berg waar de Giro zaterdag of zondag overheen gaat nog vol met twee meter sneeuw. Ja, ik las het, ja. De Calibier is dat ja. in uh, bekend uit de Tour. Ja, die ligt vlak over de grens. Ja, nou, ik uh, geloof dat ze allemaal moeten omrijden om überhaupt uh, aan te kunnen komen. Dus dan uh, via de Noordkant, via de Telegraaf. Ja, dat is, uh, dat is altijd spannend, hè. Dat, dat is het zeker. Dus ik denk dat ik uh, zondag. Wat is het? Oh, zondag is de eerste Pinksterdag. Dan kunnen we allemaal mij, prima aan de buis gaan zitten. om, om te kijken naar de Giro d'Italia. Um, Martijn Sargentino van Het is Je hebt ons weer mooi bijgepraat over het uh, huidige wielrennen. Dankjewel. Dank je. U luistert naar nog steeds wakker op radio 1. Het is uh, bijna tien over drie. Uh, waarschijnlijk uh, luistert u nog omdat u uh, geen oog nog dicht heeft gedaan. Wij ook niet trouwens en laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 14 mei 2013. Dit is de uh, quiz Weten of Vergeten waarin we samen met onze muzikale studio -gast bepalen wat we deze week nog willen weten of wat we eigenlijk van het nieuws totaal mogen vergeten. Uh, de City Hollers zijn bij ons in de studio dus daarom uh, Ruben en uh, Henk Jan zijn jullie uh, de sigaren deze week in Weten of Vergeten hebben jullie het nieuws een beetje gevolgd? Zo tussen neus en lippen door was er heel veel repeteren voor deze show hier bij Stichtmaker. Alleen maar gerepeteerd. Helemaal niks gevolgd. Nee. Nou, we hoeven alleen maar van jullie te horen dus of we het nieuws volgende week laten we dat als mooi eikpunt nemen. Volgende week om deze tijd nog weten of dat we het gewoon vergeten te zijn en uh, wat het nieuws is... daar praten we gewoon uh, lekker met z'n vieren over in, uh, in deze studio. Laten we beginnen bij uh, vraag 1. Ja, want uh, niks voorrondes, niks laten zien wat je kan. Zij ging, of we nou wilden of niet. In 2013 wisten we al snel wie er naar het Zonfestival zou gaan. Hey! Ja, volgens mij heb je dit fragment inmiddels uh, sinds dit uur dat je hier bent... al een keer of uh, vier, vijf gehoord, misschien. Of tenminste, we hebben het er niet altijd over gehad. Vandaag drong Anouk voor het eerst in negen jaar door... tot de finale van het Songfestival. Ze kwam, zag en overwon. De tros dacht haar nog te kunnen dwingen tot een voorronde... maar met Bird lukte Anouk wat treble, de toppers... en Sineke toch wat toppers. Uh, niet lukte. Wat is het Songfestival voor jullie? Vaak vergeten. Uh, ja, heel vaak heel verschrikkelijk... Maar wel leuk als Nederland meedoet om te kijken. Maar hoe is dat nu bijvoorbeeld met zo iemand als Anouk? Dat is toch wel even eerlijk van een andere categorie dan een, een cynical of Treble. Ja, ik vind het liedje ook best, uh, best leuk eigenlijk. Best goed. Ja. En dat is uh, behoorlijk anders dan de afgelopen jaren. In mijn ogen in ieder geval. En volgende week weten we dit nog wel, denk ik. Ja weten, we ja weten we dit volgende week? Waarom weten we dit volgende week nog? Dat omdat was, de finale dan ook is toch? Ja, maar als we zaterdag uh, er, er als ging, het geen koek van maakt, uh, nee, dan zijn we het meteen vergeten. Denk ik. Ja. Leg legt eraan. Als we uh, een ho beetje hoog eindigen dan. Uh... Ja. Als nou, we onder welke plekken, uh, boven uh, welke positie moeten we eindigen? Uh, boven de vijf. Ja. Boven de vijf. En gaat dat lukken? Uh, denk het niet. En dan dus zou het voor mij vergeten zijn. <laughs> <laughs> nou, volgens mij uh, <laughs> gaan we dit gewoon volgende week lekker vergeten. <laughs> En dat is dan wel Zo. weer een beetje hè. Het was een spannende dag vandaag in Den Haag. De staatssecretaris van Financiën moest in de Tweede Kamer op het matje komen... om zich te verantwoorden over de toelatingsfraude van Bulgaren. Elke dag, en van deze casus, uh, leren we heel veel. En onderneem, onderneem ik ook actie op. Dus ik ben zeer gedreven om dit aan te pakken. En nou, in een organisatie waar 13.000 mensen uh, werken kun je niet verwachten dat alles buitengewoon gestroomlijnd werkt. Maar waar ik wel buitengewoon trots op ben, dat daar waar mensen met de operatie bezig zijn, dat dat in elk geval, in ieder, in elk geval goed werkt. En het eind van de middag leek uh, staatssecretaris Frans Wekers het nog zwaar te krijgen. Het grootste deel van de oppositie was sowieso tegen... en of kabinetspartijen, PV, eh, PvdA en uh, zijn eigen VVD voor waren. Dat was nog maar de vraag. Uh, hij, maar hij overleefde. Meneer Wekers blijft op financiën. Na een lang debat is hij overeind gebleven. Maar vind je, vinden jullie dan dat hij daar inderdaad mag blijven zitten... omdat hij net die steun heeft gekregen... al heeft hij er echt helemaal niks van gemaakt. Ik vraag me altijd af of het beter wordt als iemand weggaat. Maar... Waarom? Omdat je, je nooit weet wat er eigenlijk verandert als iemand weggaat en er komt weer iemand anders. En dan heb je over een jaar weer een schande. Want kijk, staatssecretarissen en ministers, dat wisselt natuurlijk maximaal iedere vier jaar ongeveer. Tegenwoordig wel wat vaker. Mm -hmm. heb je het idee dat, hebben jullie het idee dat die dan echt invloed hebben? Of is dat maar gewoon, uh, we plakken er een, een stikketje op en dat is het ongeveer? Ja, denk ik wel. Zeker als je ook ziet, hoort hoe die, uh, al die ambtenaren eigenlijk, hoeveel invloed die nog hebben. Maar, maar toch, als je, als je bedenkt dat er 63 van de 150, dat is toch een heel groot gedeelte. Het is net een minderheid, maar het is een groot gedeelte. Een vertrouwen compleet opzicht zich in, in zo iemand. Ik moet die man niet zo, dan gewoon zijn conclusies trekken en zeggen. joh, ik ga. Ja, dat, uh, dat, dat denk ik wel. Maar dat is net zoals in het bedrijfsleven. Dat doen mensen tegenwoordig ook niet. Die blijven ook gewoon bonussen vangen. En ja. uh, gaan gewoon lekker door terwijl de hele boel in elkaar stort. Ja. Dus uh, dat is de affaire, iets van deze tijd de, volgens mij. De wekers. volgende week. Weten of vergeten? Weten we dat dan nog? Of, uh, nee, ik denk weer... dat we dat alweer lang vergeten zijn. Want ja? Dan staat de volgende, volgende week later. Ja. ja, zijn we dat vergeten. Zijn we dat vergeten? zijn we alles vergeten. Nou, wie weet dat jullie zondagere, een zondiger land wat misschien beter wat uh, kunnen, kunnen onthouden. Want Curaçao uh, hebben we het over. Het nieuws is alleen niet zo leuk, want Curaçao was vandaag in rouw. Uh, op het eiland was een herdenkingsdienst voor de vermoorde politicus Helmin Wiels. Het parlement en de publieke tribune bij de staten van Curaçao zijn afgeladen vol. De fractievoorzitters spreken ieder afzonderlijk over hun persoonlijke band met Wiels. Premier Daniel Hodge bedankt Wiels voor zijn rol in het parlement. Ja, vorige week werd uh, politicus Wiels vermoord. Uh, Wiels stond bekend om gepeperde uitspraken... zowel over Nederland als over zijn voormalige coalitiepartner uh, Schotten. Over de Nederlanders zou hij ooit hebben gezegd... laat de makamba's maar komen, de bodybags liggen klaar. Zo. Jo. Dat is een, <laughs> een, een, een, een, ja, ja, een, een voor de aanstaande politicus. Was dat dus. ja. Hij heeft wel ja. bij Paul Witteman dan weer gezegd dat hij dat niet heeft gedaan. Maar dat, bij zo iemand moet je dat volgens mij altijd een beetje in twijfel trekken. Het is yeah. in ieder geval het is, het is een, een, een, een, ja, een veelbesproken veel besproken man. Uh, nu dus uh, vermoord. Uh, waarschijnlijk om zijn, ook om zijn ideeën. Um, uh, wat, wat een Macamba dan, of dat weet ik niet. <laughs> dus volgens mij zijn ze daar nog druk, uh, druk mee bezig. met. twee ver... broers vast. Het, ga, het, gaat, ja, het, ga, het gaat in ieder geval over politieke moorden. Um, het blijft toch iets heel aparts eigenlijk. Ja, en ja, de drukste stempel zeker. Uh, of je nou wil of niet. Maar uh, dat we... Ik denk dat... dat we het hier snel weer vergeten, maar in Curaçao zullen ze. Stel, onderaan. jullie gaan uh, uh, volgend jaar op een, uh, op een vliegtuig naar Curaçao. Dan verlengen we de datum van het weten of vergeten iets. Denk je dan, verdomd, dit is het eiland waar Helmin Wiels uh, is omgelegd? Ik uh, zou ik... eigenlijk wel moeten dan. Hè? Ik denk dat moeten. je het wel tegenkomt daar ook. Ja. Dus ik denk dat je het dan nog wel weet. Volgens mij is het duidelijk, weten. Ja. Nou, toch iemand die we niet vergeten, want we zijn eruit. Van dinsdag 14 maart onthouden we dat uh, Helmin Wiels... ons in ieder geval bij een bezoekje aan Curaçao nog wel even bij zal blijven. En uh, dat Anouk uh, voorlopig niet naar huis vliegt, dat vergeten we. En uh, uh, dat Frans Wekers op het Plus mag blijven zitten... dat hoeven we ook verder niet meer over na te denken. Nee. Tot zover. Dan uh, wil ik jullie uh, verzoeken uh, naar uh, uh, jullie gitaar. Dan wel uh, uh, plantenbak en... Uh, um, wat, wat is het, Henk-Jan? Uh, uh, uh, een uh, een taartvorm, toch? Ja, een uh, bl blikken taartvorm. <laughs> een blikken taartvorm. Uh, uh, <laughs> <met>, uh, <kettings. laughs> Daarop speelt uh, de drummer van uh, de City Hollers vanavond. Mm -hmm. en, uh, Ruben doet het gewoon op een uh, akoestische gitaar. In uh, Nog Steeds Wakker. Hier bij Omroep uh, WNL op Radio 1. 17,5 en een half minuut over drie is de tijd voor de City Hollers en Dead Letter Blues. MUZIEK I got a letter this morning How do you reckon it read? Hooray, hurray Cause the girl you love is dead I got a letter this morning How do you reckon it read? hurry, hurry, cause the girl, your love is dead So I crammed up my suitcase and I took off down the road When I got there, she was laying on the cooling bowl. Crammed up my suitcase and I took off down the road Well, when I got there, she was laying on the cooling board. Yeah. And it looked like 10,000 people standing round the barren ground. I didn't know I loved her till they began to let her down. Look like. Hallers met hun akoestische Swamp Rock. Hier op, uh, bij Nog Steeds Wakker op uh, Radio 1... behoren ze dit uur nog één keer. Recht uit de kroeg met hooguit één uurtje slaap je college in. Wellicht is dit uh, een belangrijk stukje cultuur... uit het Groningen studentenleven binnenkort verdwenen. Ja, want twee Groningse studenten... zijn namelijk het initiatief vroeg op stap gestart. Het liefst willen ze dat alle studenten voortaan lekker om één uur in bed liggen. Nou, Speciaal voor ons heeft initiatiefneemster Jolijn Huisjes haar wekker gezet. Uh, Jolijn, goedenacht. Goedenacht. Nou, voor jou goedemorgen, want ik denk dat je al 2,5 uur lag te slapen net. Ja, ik lag inderdaad al even. Ja, Jolijn, allemaal leuk en aardig. Maar volgens mij, je, je, je bent zelf ook student. Um, ja. dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat, je, dat het niet als allereerste bij je opkomt van... nou, weet je, het lijkt me wel een heel goed idee... als we lekker alle kroegen om één uur dicht, te, uh, dicht doen. Nee, dit is ook uh, zeker eigenlijk niet bij me, uh, ja, bij me opgekomen. Um, ja, wat het idee is, vroeg op stap is uh, een studenteninitiatief... om de begintijden van de stappen te vervoegen... Um, nou, Lieselotte Westerveld en ik hebben met veel verschillende partijen gepraat. Ze hebben gepraat met de gemeente, de kroegenbuizen en de Stappen zelf. En eigenlijk is iedereen het hiermee eens. Uh, nou, er zijn natuurlijk veel voorgaande initiatieven genomen, maar de begintijden zijn nog steeds niet vervroegd. En deze worden nog steeds elk jaar twintig uh, minuten later. En dit is waarom vroeg op stap is opgericht. Dus... Um, ja, wij willen niet eh, de kroegen eerder sluiten. Want Groningen heeft natuurlijk als imago, als enige stad van Nederland... dat het geen sluitingstijden heeft. Precies. Maar nou, onze, uh, ja, onze aanpak is, um, we willen het positief benaderen. Dus we willen niet aan het imago van Groningen gaan zitten. Maar we willen juist uh, positieve kansen creëren op het begin van de avond... waardoor mensen eerder op stap zullen gaan. Maar, maar, maar positief... Ik, ik, ik, dat, ik denk dat je dat bij heel weinig mensen makkelijk in gaat krijgen... dat je dit positief wil benaderen. Nou, op zich niet. Want eh, voorgaande initiatieven die zijn inderdaad eh, genomen door bijvoorbeeld ouders, gemeenten en kroegen. En dit keer wordt het benaderd vanuit de stappen zelf, dat is al een groot verschil. En, en positief benaderen, dat bedoelen wij, dat we dus niet aan de sluitingstijden willen gaan zitten. Maar juist leuke dingen op, de, op het begin van de avond willen gaan organiseren, waardoor meer mensen eh, de stad in zullen gaan op eerdere tijden. En hoe, wat is een eerdere tijd? Hoe laat gaan we dan beginnen? Nou, Wij zitten zelf te denken aan de inloop rond 9 uur. En dat het dan om 10 uur avond gewoon echt lekker gezellig is. En dat als je de volgende ochtend verplichtingen hebt, je ervoor al kan kiezen om uh, eventjes op te gaan van 9 tot 12. Zodat je de volgende ochtend fris bent. Maar daarnaast kan je er ook gewoon nog voor kiezen om lekker een lange avond op zwart te gaan. En dan kan je zelfs nog wat extra uurtjes pakken als je eerder begint. Ja, dan wordt het helemaal een zootje natuurlijk. Als we dan nog ja. een paar uur langer, uh, langer helemaal ladderzat in de kroeg staan. Ja, dat klopt. Daar kan je voor kiezen om dat te doen. Maar je, je zegt net: Groningen heeft het imago dat de kroegen altijd open zijn. Maar als we om 9 uur beginnen, dan is het om 3, 4 uur toch wel echt gedaan? Nou, dat ligt eraan. Je hebt natuurlijk altijd nog de harde stappen die <laughs> wel gewoon uh, nog langer door willen. En met onze aanpak is het natuurlijk nog steeds mogelijk om ook om 12 uur pas uh, de stad in te gaan. En wel tot een uurtje of 6, 7 door te gaan. Maar er is gewoon nou ook de mogelijkheid om eerder op stap te gaan. En stel, dit wordt een succes. Groningen begint inderdaad om 9 uur met stappen. Uh, om 3 uur is het grootste deel weer lekker naar bed. Wat is dan de volgende stap? Wanneer de uitgangstijden al vroegtijdig. zijn. Nou ja, of, uh, of, uh, of je misschien van plan bent uh, uh, dan eens een jaartje in Nijmegen te gaan studeren. om daar de staptijden aan te passen. Nou, um, op dit moment richten wij ons inderdaad eerst alleen op Groningen. Maar we hebben wel gezegd, bij succes is uitbreiden naar andere steden natuurlijk altijd mogelijk. Dus we proberen het eerst hier uit. We zijn uh, met de onderhandelingen bezig over uh, een grote, het in Groningen. Uh, wanneer dit een succes is, kan het natuurlijk altijd geprobeerd worden in andere steden. Nou, ik zit me net te bedenken, het is misschien wel een heel goed idee. Want misschien gaan er dan meer mensen naar, uh, naar ons programma luisteren op de dinsdag Nou, ik ben voor. Dus ik, uh, ik, uh, ik denk dat ik je bij deze dan steun, uh, Jolijn Huisjes, uh, initiatiefneemster van Vroeg Op Stap. Dank je wel. Graag gedaan. Rens Gooseling, hij is de jongste verslaggever van, van Radio 1 met zijn 17 jaar en zit midden in zijn examens en daar is hij dan ook heel erg druk mee bezig. En wij zijn wel benieuwd hoe het hem afgaat. Hoe gaat het met de zenuwen? Is het moeilijker dan verwacht? Vandaag staat hij samen met de andere havo 5 leerlingen in het examen. Dat was wel Nederlands. Vanmorgen, ik had de wekker rond een uur of negen gezet. Het eerste dat ik zie... Allemaal berichtjes van mensen die me succes wensen. Toch fijn. Ik ga me even wassen. En het viel eigenlijk wel mee met die zenuwen. Alles dat ik kon leren van Nederlands, dat, dat kende ik wel. Maar toen ik beneden kwam en de radio aanzette en de krant opensloeg... toen begon het pas, want jongens... kunnen we er alsjeblieft niet zo'n big thing van maken, die eindexamens? Iedereen heeft het erover. En, en toen begon ik pas ook na te denken... hoeveel er eigenlijk van deze ene toets afhing... En dat merkte ik ook toen ik in die gymzaal zat... met mijn flesje water en een rolletje pepermunt. Ik had ook de wildste verhalen gehoord. Over dat je geen grijs shirt aan moest doen... want je gaat gegarandeerd zweten. Je zou sowieso last krijgen van een houten kont. Nou, ik heb eigenlijk nergens last van gehad. Ik kreeg een tekst voor me over de veeindustrie, industrie Een betoog van een vegetariër. Ik vond hem persoonlijk niet zo interessant... omdat het verhaal of het onderwerp mij niet zo lag. Maar moeilijk was het ook niet. Het enige, ik ging echt veel meer twijfelen... Want met de examens die ik geoefend had, ging het allemaal best wel lekker. Ik zou een 7,9 hebben. Nou ja, dan denk je, dan ga je met vertrouwen naar dat examen toe. Alleen, na dit examen van vanmiddag, ik weet, ik weet het niet. Bij de meerkeuzevragen hadden alle opties een kern van waarheid, volgens mij. Nou ja, er is niks meer aan te doen. Mijn eerste examen zit erop. En dan is het eigenlijk tijd om te gaan klagen bij het laks. Dat is echt een dingetje onder de leerlingen bij mij op school. Het schijnt zo te zijn dat hoe meer klachten... Hoe soepeler de norm, dus hoe beter het cijfer. En dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Morgen ga ik keihard leren en dan donderdag examen nummer 2. Kunst algemeen. Van 27 Robert Smith, zeg jij dat wat? Ja, dat zeg maar. Oké, okay, nou heel goed. Daar is Amy Winehouse sinds haar overlijden lid van. Uh, maar voor haar overlijden maakte ze natuurlijk gewoon die fantastische, fantastische plaats, Back to Blake nog. Je had me hier echt best ik, wel hard op een beeld laten maar, gaan. Nou ja, goed. Ja, dat was ook leuk <laughs> geweest. En Let's Gut is aangeschoven voor het nieuwsminuutje. Het nieuwsminuutje. Vanavond gaan vrijwilligers weer op zoek naar de vermiste broertjes Julian en Ruben. Dan wordt er in Zeist gezocht. Gisteren zochten mensen onder andere in Leersum en ook in Limburg was er een particuliere zoekactie. De organisatie van die zoekacties krijgt veel verzoeken binnen om ook op andere locaties te zoeken. De politie heeft dinsdagavond een grote hoeveelheid tips ontvangen over de vermissing. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht stond in het teken van de zaak. Via het officiële Twitter-account van de politie Groningen is vanavond een tweet verstuurd over het Songfestival. In, de, in het berichtje werd kritiek geleverd op het lied van Montenegro. De uitvoering zou een combi van 2Unlimited in slechte daftpunk pakjes zijn. De tweet werd weggehaald en de politie kwam meteen met een nieuwe melding. Het lijkt erop dat iemand een privé-tweet heeft gestuurd vanaf het werkaccount. Niet de bedoeling mogen duidelijk zijn. Excuses daarvoor.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 de Verenigde Staten. Boy van Poppel kwam als vijfde over de meet... en was daarmee de snelste Nederlander. En tot zover... Het nieuws wordt een toppetje, wordt een toppetje hè? Die Peter Sagan in de Tour de France. Ah, die kan goed fietsen. Hè? Nou, die, buiten dat hij goed kan fietsen, kan hij verdomd hard fietsen. Dat vooral. Ja, dat, dat doet hij goed. Nou, jammer dat, dat het blanke wordt Michael, met Michael Majors op de tweede plaats. Ik denk dat Peter Sagan geen gangsterbroeken draagt. Nee, uh, nee. Dat hij nooit wapens heeft gehad en uh, gouden kettingen misschien wel. Um, nou... De gangsterbroeken, wapens en gouden kettingen uh, van uh, Snoop Dogg... zijn ingeruild uh, voor de dreadlocks en de rood-geel-groene mutsen. <laughs> Alleen de joint is gebleven bij hem en... Uh, zijn naam is ook ietsjes veranderd. Namelijk, het is uh, Snoop Lion geworden. Het fenomeen is getransformeerd tot een rastafari. Snoop uh, Lion maakt dus tegenwoordig... Ik moet er nog een beetje aan wennen. Snoop Lion maakt dus tegenwoordig reggae-muziek. In het vooraanstaande muziekmagazine Rolling Stones... noemde hij zich de Bob Marley van deze generatie. Tijd voor ophoudering met niemand anders dan... Uh, de Belgische Bob Marley-kenner Karel Michiels. Goedenacht. Goedemorgen. Ja, goeie nacht. Ja, ja, u heeft vast al een beetje geslapen. Uh, nee, en nog, niet, nog, niet, nog niet. Nog niet? Oh, wat fijn. En uh, uh, wat vindt u nou van deze vergelijking? Uh, ja, ik heb het ook eens nagelezen en ik denk dat hij het vooral over het gedachtegoed van Bob Mali heeft. En hij weet natuurlijk ook, als hij de naam Bob Mali laat vallen, dat dan uh, de media onmiddellijk geïnteresseerd zijn. Wat bij Reggie wel eens een probleem is, waar je eigenlijk alleen als je de naam Mali laat vallen... Een beetje aandacht krijgt in de media, Zoals was nu ook weer blijkt. Maar wat is dat gedachtegoed van Bob Marley dan waar hij uh, het volgens u nu over heeft? Het gedachtegoed van de Rastas denk ik. Uh, die, die hadden uh, die vereerde Haile Selassie, was de keizer van Ethiopië vroeger. Die zijn naam vroeger was ook Ras Tafari, vandaar die naam. En uh, ik denk dat Snoop uh, in Jamaica echt wel heeft kennis gemaakt met een paar echte Rastas, authentieke Rastas en. Uh, hij, is, hij heeft zich toch laten charmeren door die hele beweging. Het is dus een beetje peace and love. Ik, ik noem de Rastas wel eens de hippies van Jamaica, de, de echte Rastas. En, ja, hij, heeft daar, hij, is, hij heeft daar toch een beetje het licht gezien, denk ik. Maar de, heeft de, de... Want hij heeft zijn naam veranderd naar Snoop Lion. Heeft dat ook wat te maken met uh, het gedachtegoed van de Rastafaris? Zeker en vast, want de uh, Lion is het symbool van de Rastas... omdat uh, de, de keizer, die Haile Selassie... Die werd ook wel eens de Lion of Judah genoemd. Uh, een, bijbels, een bijbelswoord, een bijbelsbegrip. En Lion is een begrip dat zij heel vaak gebruiken van, uh, als symbool van kracht van de, van de Afrikaanse identiteit. En uh, ja, het lag eigenlijk voor de hand omdat een dog, een, een hond die dat verafschuwen ze in Jamaica sowieso, hebben ze een ekel, eigenlijk een hekel aan. En een Lion die verheerlijken ze. Dus die naam, uh, die naam die lag eigenlijk voor de hand, die nieuwe naam. Laten we even naar uh, Snoep Lion gaan luisteren. Ja, Karel, ik moet eerlijk zeggen, um, ik uh, kan uh, hier eventjes geen Bob Marley uithalen vaker omdat uh, het is natuurlijk eerder een plaats van, uh, van Diplo of Major Laser. Dat is een producer en die laat zich vooral inspireren door de, door de moderne dancehall muziek die uit Jamaica komt. En niet meer door de oude roots van vroeger. Er staan nog wel een paar nummers op die wat naar de oudere muziek neigen. Maar dat is wel een verwarring die meer voorkomt. Maar dat is gewoon de nieuwe vorm van reggae zoals die vandaag in Jamaica wordt gemaakt. Die ook dichter aanleunt bij dubstep en, uh, en reggaeton en dat soort dingen. En het is eerder zijn plaat muzikaal dan die van Snoop Lion. En Snoop Lion zou ik zeggen, ja uiteraard als rapper zorgt hij voor de teksten. Maar hij probeert dan ook een beetje te zingen en dat valt dan weer een beetje tegen. Dus <laughs> ik vind het muzikaal een hele goede moderne Jamaicaanse plaat. Mm -hmm. Maar de, de, de, de vocals van Snoop Dogg uh, zijn er soms te veel aan eigenlijk. Maar moet ik het dan, dan zo voor me zien dat... Uh... Ja, Snoop Lion, de nieuwe identiteit van Snoop Doggy Dog... Uh, dus eigenlijk het gedachtegoed over wil nemen van Bob Marley... maar ja. vervolgens dan wel een, ja, een, een veel modernere variant van, uh, van, ja, van, van de reggae uh, wil, wil produceren. Maar in dat, uh, in dat geval doet hij hetzelfde als zijn zons natuurlijk. Zoals Damien Marley en Julian Marley en, mm -hmm. en Kimani Marley... al die, al die bekende Marley's die ook in de, in de muziek zitten. Die spelen natuurlijk, natuurlijk ook geen oude roots reggae meer... maar uh, de moderne variant ervan. Dus wat dat betreft vind ik het niet zo vreemd dat hij ook kiest voor die dancehall, die trouwens veel dichter aanlijnt en bij zijn hip-hop uh, uh, ritmes ook in zijn beats. Hè. Ma mag er iemand zoals Snoop Dogg uh, aan, aan de identiteit van Bob Marley komen? Wat u betreft? Wat mij betreft wel, want ik was vorig jaar toevallig in Jamaica toen hij daar ook was en ik dacht toen meteen bij mezelf. Dit is goed voor de reggae-muziek sowieso, want er gaan meer mensen weer geïnteresseerd zijn in uh, wat het allemaal betekent hier Rastafara. En dat blijkt nu ook, want ik word gevraagd om stukken te schrijven. Jullie bellen mij in het midden van de nacht om er iets over te <lacht> zeggen. Dus uh, wat mij betreft kan het. En wat het belangrijkste is, denk ik, is dat de hele familie Marley heeft hem in de armen gesloten en hebben hem, uh, hebben hem uh, erkend en uh, steunen hem in wat hij doet. Dus dat is volgens mij toch wel... Uh, het belangrijkste argument ook. Ja, maar, maar toch vraag ik me af. Leeft op een of andere manier... dat die oude uh, uh, rasta-muziek van uh, Bob Marley nog ergens in voort? Zijn er artiesten die echt gewoon dat maken wat hij deed? Uh, eigenlijk veel meer buiten Jamaica dan in Jamaica zelf. In Europa en <laughs> Amerika heb je veel meer reggae-bands... die dat soort uh, reggae maken dan, uh, dan daar. In, als je in Jamaica bent, hoor je eigenlijk vooral die, die dancehall van... Uh, Laten we zeggen, Sean Paul en Shaggy zijn dan de bekendste mm -hmm. artiesten. Maar zo zijn er honderden. En uh, daar, In dat opzicht heeft uh, Snoop Lion toch wel een echte Jamaicaanse plaats gemaakt, denk ik. Bekt het voor u al lekker, Snoop Lion? Beter dan Snoop Dogg voor F mij, ja. ja dat, dat wel. En gaat u hem nog eens, uh, nog eens live zien? Of heeft u dat al gedaan, misschien? Ik hoop, nee, ik hoop deze zomer toch... Uh, te, want hij gaat deze zomer voor de eerste keer toeren met die, met die reggae... Uh, Mm -hmm. Ik heb Snoop nog nooit gezien uh, met zijn hip-hop, omdat het was hiphop die mij helemaal niet beviel die hij maakte. Maar dit wil ik wel zien, zeker omdat hij toch wel goede muzikanten gaat meebrengen en zo. Dus, uh... ja. Wat mij altijd bij is gebleven van zijn, zijn live optredens, uh, ik heb hem één keer aanschouwd, is dat er vooral wietsplanten uh, over het publiek heen drijven. En wat hij zelf deed, blijft dan volgens mij een, een beetje achter. Dus ik ben benieuwd wat hij dan, uh, wat hij dan uh, bij u gaat doen. Uh, ja. Rijkenkenner Carmen Michiels, dank u wel. En voor degene die het wil, Snoep Lion, staat 6 augustus midden in de zomer... in de Heineken Music Hall. En volgens mij zijn er nog kaartjes. Dat toch, geloof ik meteen. Ah, uh, ja. ja, ja. Net Schut, die uh, ja, kwam ja, ja, ja. Vorige, vorige uur... zag ik er al binnenkomen met vierkante ogen. Ja, uh, oké, okay, bedankt, ik... dag. Uh, dag, ik Michiels, dag ja. meneer Michiels. Ja, dag, meneer Michiels, Michiels die hing ook nog. Nee. Um, <laughs> Annet, maar Annette is, ja, is er ook. kwam vorig uur al binnen met vierkante ogen. Ik weet niet of jij net nog naar herhalingen van de wereld door... Nieuwsuur, et wat altijd altijd in die hele nacht voorbij komt... Uh, nog hebt zitten kijken. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee hoor, ik had het al gezien. Eén keer is voldoende. <laughs> en ik wil gewoon dat niemand dit mist, want het is uniek. He, sinds negen jaar eindelijk weer. Anouk en Birds. Ja, ze zong vanavond tijdens de halve finale van het Eurovisie Songfestival. En ze is door, maar we moesten er lang op wachten om dat te horen. discotheek zijn, maar dat is niet zo. Dat is toch verrekte spannend? Dus. We wachten nog steeds. Is Anouk door? Duurt nog even hoor. Blijf rustig zitten. Ga niet... nou. En een enorm applaus. Ja, je moet er even op wachten. fan is blij, je hoort het echt. Iedereen wilde dit. Neverland. Niet alleen homo's hoor, zoals de meisje die <laughs> echt een fan was zei. Iedereen, iedereen houdt hiervan. Iedereen wil dit. To to final. Here are lucky ja. Anouk is door. Maar toen mocht iemand wat zeggen. En dat was de presentator Jan Smit. Ik voel een feestje aankomen vanavond. Ja, hij voelt een feestje aankomen vanavond. Nou, ik hoop voor hem dat het leuk is geweest. Maar goed, het leuke is, ik heb af en toe gezet met België, onze zuiderburen. En die zijn ook door. En het commentaar daar... Oh, kijk eens daar. Ongelooflijk. Oh. We gaan naar de finale. <laughs> en weet je, eigenlijk denk ik dat zij een leuker feest hebben gehad vanavond. Ik weet niet waarom, maar het lijkt me veel gezelliger met hun dan met Jan Smit. Het klonk zo treurig. Ja, maar ze vinden het gewoon ongelooflijk. <laughs> <laughs> maar goed... Ja. Ik wil ook graag vanuit uh, nog even met jullie... Uh, een klein tripje maken naar Las Vegas. Want Jokertje uit O.O. Gerso die gaat trouwen. En er is een mooi nieuw programma op RTL. Um, en hij gaat naar een kapel. Zo'n kapel waar Elvis Presley bijvoorbeeld uh, getrouwd is. Maar hij ging alvast even kijken met zijn vriend Matsumatsu. En al gauw is Jokertje daar in die kapel verkleed als Elvis. En Matsumatsu als Marilyn Monroe. Voor ons niet schokkend, maar voor de Amerikaanse dame... die de twee rondleidt, wel is very hitsig, you know? Never I, mind. I want, I want, want to, to be it. a woman. Really? Yeah. Are you always stuck in a man's body? I like this. I like this. Oh, my goodness. <laughs> ja, ze schrikt er echt van. Je zou het echt even terug moeten kijken. Want die kop van die vrouw. Nou goed, dan moet ik toch nog even iets uh, serieus met jullie bespreken: het, het nieuws van vandaag. En daarom ook behandeld in de wereldwijd door.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 Het BRCA1 gen. En toen ik dat hoorde, dacht ik: ja, hoor is er sterven. Weet ik nu hoeveel mensen aan borstkanker? En omdat het nou toevallig de borsten van Angelina Jolie zijn, is iedereen er opeens in geïnteresseerd. Ik kan het niet, jullie moeten er vast ook even op geklikt, uh, ja. geklikt hebben. Ja. Ja. Nou ja, ik ook. En ik kwam natuurlijk ook verder bij informatie. En toen las ik dat honderden Nederlandse vrouwen jaarlijks doen wat Angelina Jolie deed: preventief borsten laten amputeren, omdat ze een grote kans hebben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 en dat vond ik fijn om te horen, want richting die paniek ging ik wel een beetje. Want ik wist het niet dat opeens veel mensen dit dus hebben. En toen bleek het dus wel zo te zijn. Nou ja, Gelukkig was ook deze arts er die de paniek kon wegnemen. Nou, de vrees is dat, dat vrouwen uh, er bang van worden. En dus denken dat zij, waarom heb ik die genafwijking niet, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Die genafwijking komt maar heel zelden voor. Uh, bij alle vormen van borstkanker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 Nou, Goed om te weten lijkt me dat uh, niet iedereen zomaar dat gen bij zich draagt. Ja, en, en toch is het een heftig verhaal ja. uh, op deze manier. Dat ja. is het ook, zeker weten. Goed om over na te denken. Dankjewel aan het schud. In uh, de laatste uh, 15 minuten van de WNL, uh, of niet van de WNL Nacht... maar wel van nog steeds wakker zijn de City Hallers... Uh, uh, nog even bij ons aan tafel komen zitten. Yes. Voorafgaand aan hun uh, laatste nummer. Ik uh, lees, en, over, lees en, en zie en hoor overal de Black Keys, White Stripes, Led Zeppelin. Ik uh, vond zelf ook nog wel wat, uh, wat, wat c Steve, volgens mij uh, zit er ook wel in. Ja, dat is met akoestisch. Uh, met, uh, ja, wel. Oef, uh, wat maakt jullie nou misschien anders dan wat zij doen? Uh, nou, je noemt sowieso al vier uh, bands. Dus, uh, daar kunnen is... al, uh, sowieso niet exact zoals uh, nee. hun alle vier zijn. Nee, inderdaad. Nee, het is moeilijk om over jezelf te zeggen wat, wat je anders maakt dan iemand anders. Maar ja, we doen gewoon ons, uh, ons eigen en, ding, hoe, zoals dat heet. Hoe komt dat ding, om het zomaar te noemen, tot stand? Is dat in een garage bij, uh, bij Enk Jan thuis? Of, uh, ja, het, we, hebben, we hebben een eigen oefenruimte. En het begon eigenlijk ook gewoon uh, dat we tijdens een oefensessie met een andere band waar de andere twee leden altijd te laat kwamen... gewoon een beetje zijn gaan jammen. Dus het, de muziek is ook niet van tevoren bedacht van... we gaan het zoals de Black Keys of de White Stripes doen. We zijn gewoon begonnen met spelen en toen kwam er wat uit. Draaide het hierop uit? Ja, precies. Ba waar moet dat heen? Wat zijn, wat zijn jullie nou, ja, ambities of er is een EP? Er is een EP, die, die uh, is er, er? Uh, yeah, er zijn al uh, goede plannen voor een, uh, voor een album. Uh, hopelijk uh, begin volgend jaar of zo ergens. En uh, ja, gewoon steeds, uh, steeds een stapje verder. Ah, ja. En uh, kijken wat, uh, wat reëel is. Ja. Want uh, wat dromen zijn er genoeg. Zijn er ook <laughs> genoeg geweest. En die dromen, die wil ik horen. Ja. Iedereen heeft dromen. Iedere muzikant heeft een droom. Ja, nou ja, dat is eigenlijk. Kijk, ik heb altijd al gezegd. Uh, toen ik vanaf dat ik jong was. Ik zou ooit in mijn leven gewoon eens een keer echt een goede tour willen doen. Dus mm -hmm. met een bus opstap ja. en dan gewoon. Uh... De wereld over. Ja. Dus uh, dat is. Uh, dat is eromheen. Dat is ook helemaal geen on onrealistisch doel, toch? Nou, ja, heel realistisch. Dat zijn nog steeds dichterbij. Ja, dan hier uh... Frankrijk, Duitsland, ja, uh, ja. Zwitserland. Dat zijn volgens mij allemaal wel landen... waar uh, Nederlandse muzikanten het goed doen. Ja. Uh, dus, dus dat moet volgens mij wel mogelijk zijn. Is er uh, in, ondertussen voor dat album al gestudio's Ik geloof dat dat uh, steeds meer een ding wordt? Dat men, men nou gaat... ja, we zijn ook steeds meer bezig met onze eigen uh, of, uh, repetitieruimte... On aan het ombouwen naar een... Uh, ja, dat is wel een redelijk studiootje geworden, zeg maar. en Goed. Uh, Ja, we hebben nu uh, zijn we uh, ja, in gesprek en zijn we bezig met een producer die. Uh, waarmee we in overleg gewoon uh, ja, de, de dingen nog wat kunnen aanscherpen. Mm -hmm. en uh, ja, we kijken wat, wat, wat zijn hij dan uitrolt. dingen die je bespreekt? Wat moet er dan binnen jullie twee, tussen jullie twee, binnen de muziek, aangescherpt worden? En vooral hoe het klinkt. Als we willen zoveel mogelijk live het gevoel houden. Alleen ja Dan moet je wel zorgen dat je dat echt overtuigend op de plaat krijgt. En anders luistert je gewoon naar iets ja. wat ja, ja, je, je wilt wat niet gewoon per se, of per se, vrijwel alles live opnemen. Uh, ja, in ieder geval de basis. Dus dat is een beetje waar, uh, waar we nu naar zitten te kijken. Van wat, wat moet er nog bij, of wat kunnen we ja. tijdens het spelen anders doen, waardoor het... Uh, ga ga daar een komt. korte oefening in doen hier in de studio... wat er misschien tijdens het spelen nog anders kan. Ja. Uh, jullie laatste nummer hierbij nog steeds wakker. Meld ik nog even dat jullie uh, in juni in, uh, in Eindhoven staan... Uh, ook nog op het Stoner Rock Festival en in Asterix in Leeuwarden. Al dus de uh, concertagenda op uh, cityholers.nl. Klinkt, klinkt al die plaatsen een beetje bekend? Van ik weet dat ik daar moet spelen? Ja, zeker. Ja, dat klinkt wel. onbekend Nou... Ja. Maar eerst nog, en dat staat ook op de agenda, uh, nog steeds wakker bij Radio 1 hier in, uh, in Hilversum. Uh, speelde, spelen de City Hallers hun laatste nummer? En dat heet Heavy Soul. Yes. In de studio van... Ja, dat mag geklapt worden. Nog steeds wakker uh, op Radio 1. De City Hollers en Heavy Soul. Nou ja, ik zei het net al. Meer op cityhollers.nl De uh, album uh, of de EP staat op Spotify Album komt er dus aan. Nou, volgens mij nog uh, genoeg uh, dat we gaan horen van die City Hollers Ruben en Henk Jan, dankjewel. Ja, jullie er. Bedankt. bedankt. Dan eventjes nog, nog een klein blokje nieuws. Want het is altijd nieuws, en dat is wel zo treurig, dat over het hoofd gezien wordt. En om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk mist... gaan we wekelijks op zoek naar de berichten uit de kantlijn van het nieuws. Zo wil de dierenbescherming in Amsterdam dat dierenwinkels stoppen met het verkopen van konijnen. Peter Trulsbeek is uh, eigenaar van zo'n dierenwinkel. Uh, meneer Trulsbeek, nacht. Goedendacht. goedendacht. Uh, waarom die oproep van de dierenbescherming? Uh, ik heb geen flauw idee waarom ze dat zouden willen doen. Misschien dat ze denken dat de beesten allemaal mishandeld worden. Tuurlijk zullen er natuurlijk uh, mensen zijn die beesten kopen en daar niet zo goed voor zijn. Maar of dat nou gebeurt of dat via een dierenwinkel gebeurt of dat ze straks een beest kopen via het internet. Ik vraag me af of daar heel veel verschil in zit. En dat ik ook zeg van in een dierenwinkel krijgen ze op zijn minst nog te horen hoe ze met een beest om moeten gaan. Hoe gaat dan uh, zo'n dieren-dierenwinkel uit? Uh, sowieso is het de bedoeling in een dierenwinkel dat die beesten er natuurlijk altijd verzorgd bij zitten. Uh, tevens hebben vaak het personeel heel veel liefde voor de beesten die er zitten. Uh, en geven ook vaak heel veel informatie mee hoe mensen met een beest om moeten gaan... en wat het beste is voor het dier. En als mensen alleen maar voor het snuitje gaan straks op een, een, een of andere website... En uh, aan de hand daarvan een beetje kopen zonder enige informatie, vraag ik me af of dat dan wel zo goed gaat. Ja, wat betekent het voor, voor de dierenwinkels als er geen konijnen meer mogen verkopen? Uh, voor de dierenwinkel betekent het één, uh, dat het is toch een stuk van mensen in de winkel te trekken en hun producten die ze verkopen. Waaronder dus ook de konijnenkooi of een Vogelkootje of een hamsterkootje. Uh, tuurlijk is dat commercie. Maar die commercie die verschuift straks natuurlijk naar het internet... naar vreemde bedrijven, uh, waar beesten verkocht worden... en tevens ook gelijk zo'n ding. Dus uiteindelijk zal een dierenwinkel op die manier verdwijnen. Ja, ja, en stel dat dit beleid nou in Amsterdam door wordt gezet... bent u dan bang dat het ook voor heel Nederland kan gaan gelden? Ik denk dat het dan inderdaad ook voor landelijk gaat. Meneer Trilsbeek, hartelijk dank. Oké, okay, prima. Er is veel te doen om TBS-kliniek Oldekotten... in het Gelderse dorpje rekken. Het is een van de drie klinieken in Nederland die moet sluiten, maar... Niet zonder slag of stoot. Er zijn tegen de 7000 handtekeningen verzameld tegen de voorgenomen sluiting. Ze zijn vandaag aangeboden in de Tweede Kamer... door de voorzitter van de ondernemersraad, Peter Stegeman. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Um, ja, waarom moet de kliniek sluiten? Ja, de kliniek moet sluiten omdat ze vinden dat er te weinig tbs'ers zijn die, in het oosten, of die uit het oosten van het land komen. Ze denken dat alle tbs'ers uit het westen en dergelijke komen en dat er geen resocialisatie mogelijk is hier in het oosten. Ja, en ik werk 23 jaar in het tbs, hier heb ik nog nooit van gehoord. Dus dat is ja, larikoek volgens u? Wat mij betreft is het Larikoek. Um, voor mijn gevoel, en dat gevoel heb ik al weken... en dat ben ik ook proberen uh, uh, ja, uit te dragen. Um, um, wij zijn een goedlopende kliniek... samen mm -hmm. met de uh, uh, kliniek Veldzicht in Boutbrug. Wij hebben um, goede behandelresultaten. We hebben uh, uh, uh, goede cijfers ook qua financiën. We hebben een zwarte... Uh, uh, Jaarbegroting, zeg maar. En uh, we zijn daardoor goedkoop om te sluiten. En ja. dat noemen ze frictiekosten. Ik begrijp dat nog steeds niet. Maar ze hoeven geen schulden over te nemen. Nee, en ze ja, vinden ja. dat de klinieken moeten sluiten. En uh, ja, dat, uh, dat zijn wij geworden. De twee enige klinieken in het oosten van het land gaan dicht. En de rest blijft allemaal open. Ik, ja. ik snap er niets van. Nou U, u zegt, u kan goede cijfers overleggen. Dan bent u met veel vertrouwen en bijna 7000 handtekeningen... vandaag naar de Tweede Kamer uh, gestapt. Uh, wat is er ja. tegen u gezegd? Ja, op zich is er weinig tegen mij gezegd. Um, natuurlijk zijn de, de oppositiepartijen uh, die zijn het allemaal met ons eens. Die vinden dat wij moeten uh, blijven bestaan. Um, alleen er zijn de twee grote regeringspartijen die op het moment al heel erg onder vuur liggen. Uh, de laatste dagen, de PvdA en de VVD. Uh, die staan uh, op dit moment nog achter het plan wat uh, Fred Teven uh, heeft bedacht voor justitie. Waar ontzettend veel kritiek op is. Mm -hmm. En ik merk dat er toch wel wat beweging begint te komen bij de mensen die op de petitie ontvangen. Nou, fijn om te horen dat er in ieder geval beweging is binnen de coalitiepartijen. En uh, nou, er bestaat dus goede hoop dat uh, TBS Kliniek Kotten uh, mogelijk uh, blijft bestaan. Uh, voorzitter van de ondernemersraad Peter Stegeman, dank u wel. Graag gedaan. Voormalig Dyerstraight's frontman Mark Knopfler stond vanavond in een uitverkocht Ziggo Dome. Leidraad voor het concert was zijn nieuwe zevende album Privateering. Fan van het eerste uur, Renier Hordijk, stond natuurlijk voorgaan. Renier, goedenacht. Je bent net buiten, hoe was het concert? Ja, dat was hartstikke top. Maar, wat deed Mark? Hij speelde natuurlijk heel veel iets uh, van de oude tijd en uh, van privateering vooral. W wat is dat voor album, privateering? Ja, dat is de nieuwste album en daar speelt uh, Ruth Moody ook mee. Dat was het voorprogramma. En kan je iets meer uitleggen wie dat is? Uh, volgens mij komt ze uit Minnepack, Canada mm -hmm. en uh, ze heeft heel veel achtergrondmuziek uh, voor de nieuwe CD gedaan, maar ze was zelf ook Dat klonk allemaal heel goed. Is zij ja, een goede toevoeging aan de muziek van Mark Noffler? Ja, dat klonk heel goed. Ik weet niet of de mensen bekend zijn met Head and Over, maar het klonk een beetje in dat genre eigenlijk. Volgens mij is dat wel weer een, een iets bekendere naam. Uh, ja, maar ik, ik gooi het een beetje in die boek. <laughs> Heb je hem vaker gezien ook uh, als hij in Nederland was? Uh, derde keer. En, en, en als je dit vergelijkt met de vorige twee keren, waar, waar zitten dan de verschillen in? Uh, ja, de vorige keer heb ik het natuurlijk als voorprogramma voor Bob Dylan gezien. En toen was het echt zo, ja, je wacht daarna op Bob Dylan. Maar ik vond Bob Dylan toen de tijd niet echt wat. En, en Mark Noffler ziet die, die, die bij een show met zich mee. Dat is van, <hijst> van, van entertainment. Hoor ik jullie nu eigenlijk dat je de vorige keer een kaartje voor uh, Bob Dylan hebt gekocht om Mark Noffler te zien? Ja, eigenlijk wel. <laughs> He heeft hij ook nog eh, daarin nummers van, uh, van de Dire Straits gespeeld? In, in dit concert? Ja, uh, yeah, Romeo Juliet. Telegraph Road. So Far Away. Dat, uh, ik, ik verwacht eigenlijk nog Brothers in Arms, maar die, die kwam niet. Die, die kwam niet. Was, nee. er, was er van, uh, van zijn uh, um, solo hits uh, ook wat je, wat je graag wilde horen? Werd dat gespeeld? Ja, het, het werd gewoon gespeeld. En ik... ik had Board of voor willen horen, maar die heb ik elk concert eigenlijk al gehoord. Dus... oh dat dus was Renier niet zo heel geluk, erg dat, nee. je, dat je die hebt gemist. Als, nee, hij, nee, als je, je als hij de volgende keer komt, ben je er dan weer bij. Ja, ik hoop het wel. Eh, zwolle binnenkort misschien. Maar uh, moet even aankijken of dat, dat lukt. Of dat financieel mogelijk is. Uh, yes. uh, René Hoordijk. Uh, Mark Noffler fan, dankjewel. Dank je. We naderen het einde van uh, nog steeds wakker. Maar zeker niet van de WNL Nacht. Want Martijn Middel en Ingeloes Stol nemen straks het to toko over. Uh, Martijn, wat gaan we het over hebben? Nou, we gaan natuurlijk twee uur lang vooruitblikken op de dag. Die gaat komen en is aangebroken. Maar dat doen we eerst met een terugblik. We gaan elf jaar terug in de tijd naar 2002. De Tweede Kamerverkiezingen waar de LPF toen won na de dood van Pim Fortuyn. Dat doen we met toenmalig minister Hilbrand Nawerk. Oeh, dat wordt een, een, een mooie. Nou, ik zou zeggen blijf vooral luisteren... Hier hier naar de WNL Nacht op Radio 1. Uh, te bereiken zijn we natuurlijk zometeen op via WNL. En het WNL uh, uh, Nacht, zometeen Martijn Middel en Inge Loestel. Ik zeg tot volgende week. Tot volgende week. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.